بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي وما يضلل فلن تجد له وليا موصيا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina muhammadin wa ala alih wa sahbih wa man tabi'ahum bi ihsanin fila yawm Ya ayyuhalwazina amanu attaqu Allah haqqa wa la tamu'tumna illa wa antu muslimoon Ya ayyuhalnaas attaqu rabbakum un lazii falakakum min nafsin وخلق منها زوجها وبرز منهما رجالا كثيرا ونساء والتق الله الذين تسألون فيه والارحام إِنَّ الله كان عليكم رحيما يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا اتقوا الله وقولوا قولا سَدِيدًا يصلح لكم أَعْمَالَكُمْ ويخلص لكم ذنوبكم وما يطيع الله ورسوله فَقَدْ فَازَ فَازَ نَعْبِدِنَا deze inna een van de vijfde kanten van de vijfde kanten van de vijfde kanten van de umuri kanten wa de muhdathatin bid'ah wa de bid'atin kanten wa de vijfde kanten amma ba'd een ziekte maar dan niet een ziekte waarvoor je naar de dokter moet gaan het is een ziekte van de nachts, een ziekte van de ik het is een ziekte van het hart en Allah subhanahu wa ta'ala <tossim> zegt nadat hij ons heeft gesapen heeft hij ons een nachts gegeven en deze nachts wil zo nu en dan dingen doen die Allah subhanahu wa ta'ala verboden heeft deze nafs die verlangt naar het slechte en wanneer je je nafs niet kan inhouden wanneer je geen nee kan zeggen tegen je verlangens die Allah subhanahu wa ta'ala verboden heeft verklaard, Loop de kans, loop je kans. Dat that je nacht dan ziek zal worden. Allah subhanahu wa ta'ala zweert bij de nacht. Wa l-layli wa ma sawaha. Bij de nacht die is gevormd door Allah subhanahu wa ta'ala, En Allah subhanahu wa ta'ala heeft de nacht ingegeven van wat goed is. En wat slecht is. Dus de nacht weet ook wat goed is en wat slecht is. Maar ondanks dat mensen die hun nacht, hun ego niet kunnen onderdrukken, gaan bepaalde dingen doen die Allah subhanahu wa ta'ala verboden heeft te klaar. Wat de man Maar succesvol zijn degenen die hun nacht reinigen. Zakkaha wat de zakkaar. Zakaha komt van de Zakaha, hetgeen betekent reinigen. En van tijd tot tijd moet jij je nas reinigen, gaat de en zusters. We gaan de En verloren zijn degenen die de bederven broers en zusters, ik wil het vandaag hebben over een bepaalde ziekte van de nas en dat heet Al-Hassas. Jaloezie. Afgrond die iemand heeft. De haat die je koestert tegenover iemand anders die iets moois heeft dan jij. Ja? En, Rasulullah heeft ons alaihi wa tegen Heeft ons van afgunst en jaloezie. En hij zei en wa salam alaihi mi kablakum al-hasad salam alaihi hij zegt, er is tot jullie een soort ziekte ingekropen, dat ook de vorige onmas heeft geraakt. En dat is al-hassa, afgoedings, jaloezie en barbon, en haat. Ja, dat zijn twee, twee dingen die met elkaar gaan. Jaloezie gaat altijd met haat. En dat is, wat de ulama's hebben gezegd, een ziekte van het hart. En met elke ziekte heb je een genezing nodig of een medicijn en de beste medicijn zegt u en zusters is de Koran zelf Allah subhanahu wa ta'ala zegt dat de Koran is een shifa de Koran is een genezing die is neergezonden aan de mensheid en het is een genezing voor het hart het is een genezing voor wanneer je depressief bent het is een genezing voor wanneer je verdrietig bent het is een genezing voor wanneer je door de boom het bos niet meer ziet. Het is een genezing voor welke ziekte dan ook die je in jezelf voelt. Maar behalve dat het een genezing is voor het hart, het is ook letterlijk een genezing voor fysieke ziektes. De Koran kan ook gebruikt worden voor wanneer je fysiek pijn hebt. Wanneer je koorts hebt, wordt Gebruik de Koran. Wanneer je ergens pijn hebt, hoofdpijn, buikpijn, wat dan ook. Gebruik de Koran. Reciteer de surat al fatiha zeven keer, Blaas op je handen en leg het op de, pijn, op de plek waar pijn doet. En insha'Allah zal je beter worden. Maar dan moet je met jacin hebben. dan moet je zeker hebben. Dan moet je ook daadwerkelijk in geloven. Dus de Koran, dus de zusters, is zowel letterlijk als figuurlijk een verleving Er waren eens enkele Sahabas van de profeet Mohammed wa sallam, enkele metgezellen van de profeet die waren op reis in de woestijn en daar zijn ze naar een dorp gegaan en in die tijd van de profeet waren de Arabieren bekend om hun gastvrijheid ja, ze voelden zich geëerd wanneer ze een bezoek kregen van iemand maar dit was een bijzondere stam, die waren niet gastvrij. En die wilden de sahabas, de metgezellen van de profeet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam niet goed behandelen. En die wilden dan de, de, de metgezellen van de profeet aan de rand van de dorp slapen. He, ze hebben geen slaapplaats gegeven, ze hebben geen eten gegeven. En s'avonds komt er iemand naar hen toe, op hulp, helemaal wanhopig. En die vroeg onder de sahabas van de profeet, is er iemand van jullie... Die iets kan doen tegen een schorpioenenbeek, want onze baas, of onze hoofd, is door een schorpioen gestoken. En in de woestijn heb je echt van die gistige schorpioenen, die, die zwarte schorpioenen, die als je, als je niet goed aankijkt, ja, dat je niet alleen maar koorts krijgt, maar dat je zelfs ook dood aan kan staan. Ja, en een van de Zahabi's van Rasul sallallahu alayhi wa sallam, die zei: Ik weet hoe ik hem beter moet maken maar omdat jullie mij niet goed hebben behandeld ons niet goed hebben behandeld doe ik het pas als jullie ons enkele schapen hebben gegeven ja, hij wilde voorwaarden hij wilde niet voor niks uh, iemand uh, beter maken, worden is gedaan en toen zeiden ze dan oké okay, is goed we geven, we geven jullie enkele schapen als jullie maar die man beter maken nou een van de schapen ging toen naar die man die werd gestoken door die schorpioen en reciteerde over hem de Koran en zoals de overleving zegt daarna sprong de man overeind alsof er niks was gebeurd de sahabas die wisten niet dat deze man een gaven had ja ze vroegen van hoe weet je nou wat heb je nou gedaan nou, we wisten niet dat je zulke dingen kon doen kon doen en toen dus zei de man wallahi ik heb alleen maar Surah al fatiha over die man gelezen en daardoor is hij beter geworden dus de Koran is letterlijk een shifa, een genezing voor wanneer je ziek bent, je ziek je hebt koorts, je hebt hoofdpijn, je hebt buikpijn ja? gebruik dan de Surah al fatiha reciteer het zeven keer, maar dan met geloof, met jakeem, met zekerheid want je moet er zelf ook open voor staan dan zal je Allah beter van worden maar het is bovenal een shifa de Koran is bovenal een genezing voor de hart ja voor de psychische ziekte voor haat, voor jaloezie voor hypocrisie. ja dat zijn allemaal ziekten van het hart, en vandaag wil ik het hebben met name over één bepaalde ziekte en dat is de hasar, de afgunst de jaloezie ja, ik zou een definitie van geven van wat is jaloezie, ik zou de waarschuwingen die rasul sallallahu alaihi wa sallam ons daarvoor heeft gegeven ook aan jullie vertellen Vervolgens de verschillende vormen van hasad, van jaloezie. Ja, je hebt in En vervolgens de deuren tot jaloezie. Waar wordt iemand jaloers? Waarom, Waarom krijgt een broeder of een zuster afgunst tegenover een andere broeder of een andere zuster? En vervolgens, inshallah, hoe jij je kan beschermen tegen afgunst. Want afgunst, als iemand ook je op je bent, ja, dan kan dat ook een gevolg, een negatief effect op jou hebben. Ja, dus, maar om terug te komen, ja, Allah سبحانه We werd voor het eerst in de hemel Ongehoorzaam tegenover zijn. Uh, uh, dus Allah de eerste zonde die gebeurde in de hemel. tegenover Allah. was vanwege hassan was vanwege afgunst. De eerste zonde die werd gepleegd in de hemel. was vanwege omdat Iblis, alai, Allah, Iblis. ja, afgunst toonde aan. Uh, Adam alayhi salam toen Allah subhanahu wa ta'ala Adam alayhi salam heeft geschapen, hem klei en hem o heeft gegeven voor Allah subhanahu wa ta'ala Iblis alaih la'matullah yeah, Iblis buik voor Adam en hij zei, wie ik daar begint het hè, ik ik moet buigen voor Adam hij is gemaakt van klei ik ben gemaakt van vuur zie Je ziet dat Allah subhanahu wa ta'ala die verheft wie Hij wil boven een andere. Van welk materiaal je ook bent gemaakt, van vuur, of van licht, of van klei, als Allah zegt, ik verhef die boven die andere, en Allah zegt, buig jij voor die andere, dan dien jij als schepsel, in het geval Iblis, niks te doen dan om te zeggen, Sami wa ik heb gehoord en ik gehoor zaal. En de eerste Zonde was dus, was dus in de hemelen dat Iblis weigerde Allah te gehoorzamen vanwege een gunst die Allah een ander schepsel heeft vertegen. En dat is de hele essentie van afgunst. Dat is de hele essentie van jaloezie wat je ook overal ter wereld hebt. Waarom is iemand jaloers tegenover anderen? Omdat die ander iets meer heeft. Omdat die ander mooier is. Omdat die ander succesvoller is. Omdat die ander, omdat die andere, ga zomaar door met andere woorden wanneer je afgunst tegenover een medeboerder of middenbroeder medeboerde, uh, zuster hebt dan helpt hij als het ware je eerste vijand je grootste vijand en dat is Iblis je doet niemand anders na dan Iblis nu we weten allemaal wat het geval van Satan ja, de afgunst van Iblis was zo erg dat hij stappen begon te ondernemen om Adam alaihissalaam van de tuin, van de gender, weg te halen. En dat is ook de hoogste vorm, of de ergste vorm van afgunst. Je hebt afgunst in verschillende vormen. Je hebt afgunst. Jaloezie gewoon van je bent jaloers, je gunt hem niet. Maar je hebt een tweede vorm, je bent jaloers. En je neemt andere stappen om die gunst die Allah, die persoon heeft gegeven, weg te halen. En je hebt nog een grotere afgunst, een grote jaloezie. Je gunt hem niet, je neemt stappen om die gunst van die persoon te nemen, zodat die gunst naar jou komt. Ja, dus straks zal ik ze dat ingaan is allemaal. Nu, de eerste zonde op aarde is ook van deze afkomst. De eerste zonde op aarde was tussen twee broeders, van dezelfde vader en dezelfde moeder die ene heeft meer gunst gehad van Allah subhanahu wa ta'ala die ene zijn offer werd geofferd, werd geaccepteerd door Allah subhanahu wa ta'ala en die andere was zijn loefdor. Adam en Eva hadden twee zonen Kabir ja? en Habir Kain en Abel dat is ook een welbekende bijbels verhaal Kain en Abel Yeah. Allah Subhanahu wa Ta'ala zegt, of the Trail, Wat lu? alayhi inna badnai aanda ma bilhaf, I'd corroba ba kurbanen, min aha di hima, walem juta min al-acho, kala, l'aktu lemmeke kala inna ma, ta min al-mussakri. Ajzaei, Allah Subhanahu wa Ta'ala. En, o oh Mohammed, vertel aan hen het verhaal van de zonen van Adam, Hadir en Kabir en Waaih. Toen ieder van hen een offer offerde aan Allah, het werd geaccepteerd van de ene, maar niet van de andere. De genoemde zei tegen de ander, ik zal jou zeker vermoorden. De eerstgenoemde zei voor zeker, Allah accepteert alleen degene die al-muttakur, de vrouwen, zijn. Nou, in het kort van het verhaal van Qabil en Hadir neer dat zij een offer aan Allah moesten geven Abel die was een herder en die gaf de beste van zijn schapen zeg maar de dikste, de mooiste die offer die aan Allah subhanahu wa ta'ala en Kain die was een landbouwer en die gaf de slechtste kwaliteit van wat hij heeft geplant aan Allah subhanahu wa ta'ala Allah accepteerde van, van zijn spreken van die ene en van die andere niet daardoor werd Kain jaloers hij voelde afgeust van zijn broeder met als gevolg dat de eerste moord die heeft plaatsgevonden hier op deze aardbodem vanwege die twee broeders die elkaar hebben, of die ene broeder die zijn andere broeder heeft vermoord broers en zusters onderschat deze ziekte niet die in jou kan kruipen zonder dat je het door hebt soms voel je afgeust voor een ander dus daarom is het ook goed van tijd tot tijd jezelf te onderzoeken wat je voelt voor een ander. Of je ziet een ander in zoveel meer als jij, of dat je daadwerkelijk ook nog dezelfde houding tegenover die persoon hebt. Of je kent iemand je hele leven lang, die was even rijk als jij. Allah heeft op de, op de, van de ene op de andere dag meer groens gegeven, een groter huis, een grotere auto en noem maar op voel je je dan nog steeds op dezelfde manier als toen hij nog niet diezelfde dingen had? Dat moet je iets jezelf afvragen. En daarom, ja, Rasulullah sallallahu alayhi alaihi wa sallam heeft ons gewaarschuwd van deze... Hassad van deze afgunst en hij zegt, ook wa al-hasada, al, hasanaad, ta al jullie met deze gevoel van afgunst die, die jullie tonen, voor jullie medebroers of voor jullie zusters. Ja? Voorwaar, de afgunst, jaloezie, die vrijt jouw goede daden op. Net als vuur brandstof vreed. Net als vuur hout vreed je hebt zoveel goede daden Salah, zakat goede dingen die je hebt gedaan ja? maar vanwege de afguns die je voelt tegenover je medebroeder of je medezuster gaan al die daden als het ware verbranden gaan al die daden verloren ja, en proberen wij tot een definitie te komen wat is chassab chassab ja? afguns, jaloezie dat is het kwaad die je voelt van binnen. Dat is een misgunnend gevoel die je draagt voor iemand die meer gunsten heeft dan jou. Die meer nema heeft dan jou. Zie je in jezelf zo'n gevoel, weet dan dat je al de eerste stappen naar chassab hebt gehad. Nogmaals, het is het kwaad in je hart die je voelt een misgunnen gevoel die je draagt, ten opzichte van iemand die iets meer heeft dan jou, en die wat dat meer is dat heeft hij van Allah subhanahu wa ta'ala gehad ja? dus het betekent dat je ziet dat een persoon bepaalde ni'ma's van Allah subhanahu wa ta'ala heeft gehad die ene is mooier dan jou ja, mooi is natuurlijk iets wat relatief is ja? over 50 jaar zien we allemaal niet hetzelfde aard ja? de ene is rijker dan jou de ene heeft meer aanzien dan jou de ene heeft meer kennis dan jou de ene is beroemder dan jou ja? en je hoopt dat is toch erger ook ja? je hoopt dat deze nema van hem weg zal gaan en dat is echt erg ja? en niet alleen dat ja maar het gaat ook gepaard met een groot verlangen dat die personen, die net van die personen, naar jou komen. Op de een of andere manier. Als het alleen maar bij van het was, was het al goed. Maar je hoopt nog erger dat het van hem weggaat en dat het naar jou komt. Ja? En, hoe is dat? zo? Iemand die zo'n wachtgevoel heeft tegenover iemand anders heeft op de een of andere manier eigenlijk de handelingen van Allah subhanahu wa ta'ala de wil van Allah subhanahu wa ta'ala ontkend Want op de een of andere manier is hij niet tevreden met wat Allah subhanahu wa ta'ala onderverdeelt aan zijn dienaren ja het is een, wanneer je gaat, hebt wanneer je afgestoot tegen iemand anders ontken je als het ware de kadder van Allah subhanahu wa ta'ala ja wij geloven in kader. wij geloven in voorbestemming, dat de ene meer is voorbestemd als het ander. Ja? En wat wij van Allah, je Allah geeft de ene meer als de ander. En Allah, Subhanahu wa Ta'ala, heeft een reden, heeft een wijsheid waarom Hij jou minder heeft gegeven dan de ander, of waarom Jij jou meer heeft gegeven dan de ander. Soms is rijkdom die iemand heeft, of schoonheid die iemand heeft, of. De positie die iemand heeft, slechts een test voor die persoon. Hoe ga je om met al die rijkdom? Hoe ga je om met die machtige positie? Hoe ga je om met, met de positie die je hebt? Ja. Het kan zijn dat het zoals voor jou beter is dat je bepaalde nekma's niet hebt. En Allah wa die test wie hij wil. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam in zijn tijd voordat hij profeet was en nadat hij profeet was te horen zagen mensen dat hij ook in macht is toegenomen dat hij ook in volgelingen is toegenomen en op een gegeven moment heeft Allah sallallahu alaihi wa sallam gezegd dat er mensen zijn onder de courage onder de gelovigen die hem afgunstig waren voor de zijn profeetschap Allah subhanahu wa ta'ala zegt... ...of benijden zij... ...mensen, Mohammed en zijn volkelingen... ...voor wat Allah subhanahu wa heeft gegeven. En Abu Huraira radhiyallahu wa heeft gezegd... ...er zijn twee dingen... ...die nooit kunnen samengaan... ...in het hart van een gelovige. Twee dingen zoals... ...vuur en water niet met elkaar kunnen... Ja? zijn er twee dingen niet die in het hart van een dina niet met elkaar kunnen en dat is al-iman en al hassan je kan niet die twee dingen tegelijk hebben in je hart je kan geen geloof hebben en af en schoen of je mede of mede zussen want iman betekent ja de zes zuilen van de iman. Als je iman hebt, betekent dat dat je de zes zuilen van de iman onder, onderkent. En wat zijn de zes zuilen van de iman? Geloven in Allah. Geloven in zijn profeten. Geloven in zijn boeken. Geloven in de dag des oordeels. Geloven in zijn malaikas, in zijn engelen. En geloven in de kader. Geloven in de kader betekent in het lot. Of dat wat Allah subhanahu wa taf voorbestemd heeft. Dus... Als je hassad hebt, heb je eigenlijk een van deze geloofspunten vernietigd. Dus daarom zegt Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, twee dingen kunnen niet in het hart van een persoon zijn, en dat is iman, geloof en hasab. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hij zegt ook in een andere mooie hadith hasadu, wa, tabagodu, wa, wa, tababaru, wa ja? hij zegt Benijden jullie wa niet Haten jullie wa niet En keren wa elkaar niet de rug toe En wees dienaren van Allah Als broeders en als zusters met elkaar. Nee? En in een andere. Uh, deze hadith is, is eigenlijk nog, nog meer. Want als Allah alayhi wa Ik waarschuw jullie tegen achterdocht. Ja? Achterdocht die je voelt tegenover iemand. Want achterdocht is de grootste valsheid. Wees niet nieuwsgierig naar andermans fouten. Nog bespioneer elkaar. Nog hunker naar iets dat andere mensen hebben. Dus dat is de hele essentie van Hassan. Ja? Dus in deze hadith. Ja, worden wij gewaarschuwd niet naar dingen te verlangen die andere mensen hebben en dat de hele essentie van wat je hebt ja, dat je daarmee tevreden moet zijn ja. en zoals ik heb gezegd er zijn verschillende vormen van hasad dat zal ik even te uitleggen de eerste vorm van hasad is dat je hoopt met je hart dat de gunsten van iemand anders van hem of haar weggaat dat blijft het dan. Ja, je kan het niet aanzien dat de ene mooier is of, of, of, of, of, of rijker is of hoe dan ook. Je hoopt dat het weggaat. De tweede vorm, de ho ja, ietsje hoger. Je hoopt dat die netma van die persoon weggaat. Maar je hoopt niet alleen. Je onderneemt ook stappen om die netma van die persoon weg te halen. Denk maar aan het verhaal van de brief. Die ondernam stappen om Adam en Eva te verleiden om dingen te doen zodat ze, de N'ama van hun het paradijs werd weggehaald. De derde vorm van hasad nog hoger en nog erger. Je hoopt dat die n'ama van die persoon weggaat. Je onderneemt daadwerkelijk ook stappen om die n'ama van hem weg te halen. En je hoopt dat het die n'ama die gunst naar jou toe komt. Want ja? dat is de ergste vorm. Ja? En je hebt nog een gevaarlijke vorm. En dat is het boze oog. Het boze oog bestaat. Al-Ai. Ja? Soms is het ook zo dat iemand zo'n afgunstig gevoel voor iemand anders kan koesteren. Dat de persoon van wie je dat gevoel hebt, ziek wordt ja, het kan gebeuren het was zelfs zo dat het in de tijd van Rasulullah sallallahu alaihi wa was gebeurd ja? een persoon kan dus hasad tegen een andere persoon doen met zijn oog in een hadith overgeleverd door Abu Hurairah ja? het effect van een boos oog is een feit ja? dus het kan ook heel gevaarlijk zijn als je bij iemand bepaalde nema ziet en je wil dat die de ni'amah van die persoon weggaat En daarom is het ook zo dat wanneer je iets moois ziet van iemand, dat je moet zeggen: Masha Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Allah heeft het zo gewild. Er is geen kracht behalve de kracht van Allah subhanahu wa ta'ala. En zet dan ook, als je bijvoorbeeld in, in Saudi-Arabië, heb je veel van de winkels. Als je naar binnen gaat, zie je: Masha allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ja? Je komt, je in een heel mooie winkel, ja? en dan, dan moet je zeggen: Masha Allah ja, of soms ook ja, uh, bij kinderen. Je hebt een mooi kindje, pasgeboren, een baby. Als je naar buiten gaat, straks zullen we ook ons, uh, zal ik jullie leren, inshallah, hoe je tegen gaza kan beschermen. Maar soms als iemand je kindje ziet, en je hebt geen doha-overheen gedaan, en je hebt het niet beschermd met, het, met een bent, kan die dat kind ook ziek worden. Want iemand ziek het, wordt afgunstig, zegt geen maatje Allah. Ze geen la haula la kuwata. Dan dat ook een effect hebben op je kind. En Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam heeft ons geleerd. Ja, om ook onze kinderen daartegen te beschermen. Er is een verhaal. In de tijd van Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Er was een mooie sahaba. Een man. Een van de mooie sahaba's. Leuk om te zien. Hij was een keer. Niet bij een bron. En hij was een bad aan het nemen. En hij dacht dat hij alleen was. Ja? Hij zag niemand. Hij dacht dat hij alleen een bad had. En kwam een andere sahaba. En die zag die mooie man. En die zag, Nog nooit heb ik zoiets moois gezien. En zo schoon. Zo, zo, zo mooi. Ja? Puur zoals een meisje die nog ongehuwd is. En daarna. Viel deze sahaba bewusteloos. Hij zag. Dus de andere sahaba die zag. Ja. Er kwam een gevoel naar binnen. En die persoon die die zag begon te vallen. Hij viel gewoon zo bewusteloos. Die persoon wat toen gebracht naar Rasulullah. En Rasulullah had gezegd: Wie is de oorzaak hiervan? En ze noemde die, die persoon op. Ja? Rasulullah zei toen: Waarom vermoord een van jullie zijn broeder? En als een van jullie iets ziet wat hij mooi vindt bij zijn broeder. Moet hij een doa maken van baraka. Van zegeningen. Zeg dan. MashaAllah, Allah. La hawla wa la quwata illa billah. En toen. geboden profeet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Om deze sahaba. Die die, die, die die boze oog had. Om ja, hudu te verrichten. Ja, hij was toen zijn gezicht. En zijn handen tot zijn elleboog. En zijn voeten tot zijn knieën. En de binnenkant van zijn kleding. Heeft hij toen gewassen. En dat water die dan overblijft, toen gegoten over degene die vanwege die hasan ziek werd. Dat is een speciale soort wudu. ja. En dat is hoe de profeet sallallahu alaihi wa Salam alayhi wa Salam alayhi wa Salam alayhi wa Salam alayhi wa Salam alayhi wa Hassad gevoel die plotseling in jou inkruikt ook slachtoffer kan laten worden van jouw afkomst. nu weten wij de definitie van Hassad dan weten wij de effect van Hassad en nu wil ik het hebben over de deur of waarom iemand zo'n gevoel kan hebben ja? Waarom krijgt iemand zo'n gevoel? Op de eerste plaats, de shantan laat geen, geen enkele uh, uh, gelegenheid onbenut om in jou dat gevoel te brengen. Ja? De die wacht op bepaalde ogenblikken ja, om jou dat gevoel in jouw hart te geven. Ja? Maar er zijn ook andere deuren op ja? De eerste is. Wanneer een persoon zelf verlangt naar macht en aanzien en al het wereldlijke, en die probeert dat alles te bereiken, maar die kan het niet bereiken, en hij ziet dat die ander zo makkelijk kan bereiken, en ja, dus jouw verlangen naar deze doemje, naar macht en dergelijke, kan jou losmaken op een ander die dat makkelijker heeft bereikt. Ja, iemand is bijvoorbeeld meer geleerd iemand is bijvoorbeeld imam ergens iemand is bijvoorbeeld meer aanhang en ja dan klein studentje die niemand die luistert naar hem of niemand die luistert naar haar die heeft aanhang die kan zijn verhaal niet kwijt ja? en die gaat dan ook verlangen om ook zo te worden ja? dus verlangen naar macht en aanzien dat opent de deur tot hasser maar, ook simpel dat je iemand haat, kan ook de deur tot chassab doen lijden. Want wanneer je nou eenmaal pers een persoon haat, wat die persoon ook doet, het is nooit goed. Nooit kan zo'n persoon iets goed meer in je ogen doen. Ja, dus haat kan gevolgen gevolg hebben ook Hassan. En de Rasulullah s.a.w. zegt La hatta li ma li Je gelooft niet, je gelooft niet Totdat jij voor je broeder gehoor wat jij voor jezelf gunt, Of totdat jij voor je broeder houdt wat jij voor jezelf houdt Dus, ja, yeah, een opening van Hassan is Dat je aan deze dunia vastkomt ja, je geeft meer om dit leven. En je vergeet helemaal de agera. Ja, ook een mooi verhaal over Hassan. Ja, was van Jozef alaih Jozef. De zoon van Jacob. Een hele mooie jongen. En zijn eigen broers. Die wilden hem vermoorden. He? Dus Hazak komt voor onder alle lagen van de bevolking. He? Echter, we hebben het al eerder gehad over Hazak dat verboden is, maar je hebt ook als het ware jaloezie dat toegestaan is. dat ja, klinkt misschien een beetje tegenstrijdig, de hele lezing door heb ik gewaarschuwd tegen jaloezie, de gevolgen daarvan, hoe erg het is. Ja, en dat het geboden is, en nu komt hij weer vertellen van, er is wel nog een andere vorm van jaloezie die is toegestaan. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, heeft gezegd, er is een hasad in twee gevallen. In twee gevallen mag je jaloers zijn op iemand, maar niet de jaloezie in de zin van dat je jaloers bent, dat je hoopt dat die meer weggaat, nee, niet in de zin van dat je jaloers bent dat je daadwerkelijk ook stappen onderneemt om die nema van die persoon weg te halen nee in de volgende twee gevallen is er geen jaloezie en Rasul sallallahu alaihi wa sallam zegt een man aan wie Allah de Koran heeft gegeven en hij staat in de nacht en de dag op voor Allah subhanahu wa ta'ala dus op zo'n persoon mag je jaloers zijn maar niet jaloers in de zin van dat je hebt tegenover die persoon dat je hoopt dat hij de Koran vergeet of dat hij uh, dat niet doet. Nee. Je hoopt dan ook oh Allah. Als ik ook zo de Koran mooi kan lezen als hem. Zou ik ook hetzelfde doen. Zoals hij doet. <coughs> zou ik de mensen de Koran leren. Zou ik dag en nacht. Uh, voor u staan in salar. Dus dat is dan een, een positieve vorm van jaloezie. Dat je het voor jezelf wenst, Zodat je ook hetzelfde kan doen. En nog meer. Ja, in dit geval is het voorbeeld van het, van het Koran maar als je iemand ziet die zoveel gunsten van Allah heeft gehad en die geeft het uit aan Allah, die geeft het uit die, is aan die, man, die helpt weeskinderen, die helpt arme mensen en dergelijke dan mag je jaloers zijn in de zin van oh had ik maar ook zoiets dan zou ik ook hetzelfde doen als die man. Maar niet omdat zin van, oh wat is die man dom? In plaats dat hij uh, een poortje mee koopt, gaat hij uh, andere mensen mee helpen. Ja, als ik zoveel geld zou hebben, zou ik iets anders mee doen. Dat is wel een negatieve zorg. Ja, ja. En als zal Allah zegt, een man aan wie Allah rijkdom heeft gegeven, en hij geeft dat uit aan sadaqa tijdens de dag en de nacht. Dus op die mensen mag hij doel zijn. Ja, maar dan, ja, dat je hoopt dat je ook hetzelfde krijgt, zodat je meer goede daden daarmee kan door. En, als jouw jaloezie, of als jouw verlangen, of als je hoop, werkelijk ook oprecht is, <coughs> en Allah subhanahu wa ta'ala weet wat er in je hart zit, wie weet, wie ja, weet wat er in je hart zit, als het werkelijk ook oprecht is dan kan jij ook dezelfde beloning krijgen die die persoon heeft ja Allah subhanahu wa ta'ala zegt a'malu ja? handelingen worden vanwege jouw niya vanwege jouw intenties beloond en als je dat werkelijk ook oprecht hebt in jouw intentie 100% dat je dat ook zou doen alleen je hebt de middelen niet dan krijg jij inshaAllah ook dezelfde beloning als, alleen, als, als, als die persoon die het dus dat en hoe bescherm je jezelf tegen deze verschrikkelijke ziekte ja, hoe bescherm je tegen jezelf ja, het is belangrijk om van tijd tot tijd een soort rukja voor jezelf en voor je kinderen te doen rukja dat is dan middels woorden van de Koran Jezelf te beschermen. Ja? Dus je moet niet wachten. Totdat Hassad jou overkomt. Maar. Je moet altijd voorzorgsmaatregelen nemen. Ja. En, en een roepje. Ja, dat betekent dat iemand zichzelf geneest. Of preventieve maatregelen neemt. Ja. Om alvast stappen vooruit te zijn. Dat Hassad jou niet zou kunnen treffen. Ja. Bekende. Suras of bekende ayas uit de Koran die je kan gebruiken is surah al fatiha surah al falak en surah an nas ja, er zijn natuurlijk voorwaarden ja, dat je rukja, dat, dat betekent rukja, rukja betekent dat je beschermt met woorden van de Koran, ja op de eerste plaats, het moeten de woorden zijn van Allah subhanahu wa ta'ala dus niet de woorden van een kwarschoper of de woorden van een duivel of de woorden die je niet goed kan verstaan wat ja, werkelijk woorden zijn van Allah subhanahu wa ta'ala Met zijn namen en met zijn kenmerken ja? Allah is ar-Rahman, Allah is de beschermer, Allah beschermt mij ja? En dat zeg je dan over jezelf heen En natuurlijk wat bekend is van de sunnah van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ja? Een opmerking die ik hier over maken ja, is dat sommige men, mensen denken dat als ik een kettingtje draag met daarin de naam van Allah subhanahu wa ta'ala ja dat ik dan beschermd word ja of ik, ik, ik draag uh, uh, een kleine koran een hele kleine koran wat, wat je soms zelfs met een grote glas niet kan zien ja, dus hier is je zie ze soms ook wel op de markt een kleine koran en je vraagt je af en die dragen ze en ze zeggen van wat zijn toch de woorden van Allah die gaan mij beschermen nee ja, ze dragen dan mee naar de wc of overal naartoe wat eigenlijk uh, verboden is maar ja, wat ik bedoel met Rukia is dat je beschermt met de woorden van dat jij zelf die woorden aanspreekt of die woorden worden uitgetrokken door andere mensen maar dat dat niet in een vorm is moet zijn sommige mensen ja, gaan niet naar buiten totdat ze dat bij zich hebben met andere woorden ze beginnen er op, op dat voorwerp te bouwen, terwijl je eigenlijk in Allah subhanahu wa moet vertrouwen ja dus het zijn niet die, die voorwerpen die jou beschermen, het is niet dat fysiek ding maar het is jouw iman in Allah subhanahu wa ja, dus het dragen om jou iets, het dragen van dingen om jou te beschermen tegen, tegen het boze oog en dergelijke ja, dat is uh, dat draagt in tegen de tafheed tegen het monotheïsme. Het is zelfs zoals Sagmo en hebben gezegd, hè, zelfs een, een soort vorm van chill. Een soort vorm van afgoderij. Ja? Dus, op de eerste plaats, wil je, je beschermen, dan moet jij dat zelf doen, s'morgens vroeg. Als je opstaat, de shahada opzeggen, de faatje gaan, voordat je lang. Dus de hele dag door dat je jezelf en, alleen maar dikker aan Allah subhanahu wa ta'ala, de hele dag door is Allah genoeg medicijnen voor jou tegen de hasad. Ja, En, ja? dus je moet niet denken dat die groep jezelf jou beter maakt, maar het is Allah wat wa ta'ala. Ja, en Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam heeft met betrekking tot Al-Hassan en Al-Hussein, ja, de twee kleintonen van de profeet sallallahu alaihi wa maar ook vaker beschermd met de woorden van Allah sallallahu En een heel mooie doa is dat hij zei tegenover Hassan en Al-Hussein, U'idukuma bi kalimati hij zegt hier, ik bescherm jullie, ik zoek bescherm bij Allah voor jullie, ja, met de perfecte woorden van Allah, van iedere shaitan en ongedierte en ieder boos oog. Ja, dus, onder ons die kinderen hebben, moet je naar buiten gaan, maak altijd die dua O Allah, bescherm mijn kind. O Allah, lees de fatiha over hem. Lees de suratul over hem. U'eidukuma met de mooie woorden van Allah subhanahu wa ta'ala. U'eidukuma bi kalimati lahi saamma min kulli shantanin in wa min kulli ayin Ja, Ik zoek bescherming bij Allah subhanahu wa ta'ala voor jullie. Met de mooie woorden van Allah. Tegen de shantan, tegen ongedierte en tegen ieder boos oog. En in de tijd van Rasulullah sallallahu alaihi wa was ook tegen Rasul sallallahu alaihi wa een soort voedoe-praktijk gedaan. Ja, jullie kennen die voedoe-praktijk, uh, waarbij iets van een persoon wordt genomen, een stukje haar, een zakdoek of wat dan ook, ja, die wordt genomen, die wordt dan gebracht naar zo'n iemand met black magic die wordt dan zeg maar vastgebonden en dan in geblazen en dan gestoken met, uh, met, met naalden en zo dat kan, dat gebeurt in de tijd van Rasul sallallahu alaihi wa sallam was dat gebeurd, ja als je iemand haakt en er uh, ja, komen nu allerlei soorten ideeën in, in ons op oh, als ik dat kan doen zou ik die hoofd steken of die vrouw, maar in de tijd van Rasul sallallahu alaihi wa sallam, was de profeet ook slachtoffer van zulke voedingspraktijken. En Jibril salam die kwam toen naar hem, ja, was zoals hij was dagen ziek. Hij kreeg koorts en toen kwam Jibril al-Rasool, er is tegenover jou een soort black magic, een soort voedoe gedaan. En toen kreeg Rasool sallallahu alayhi wa sallam de openbaring om de suratum nas en suratum falak te reciteren. Ja, want als je kijkt Suratul Falak gaat als volgt falak Zeg ik zoek toegelijk bij de Heer van de dageraad Min shari ma falak Van al het slechte die hij heeft geschapen Min shari ma falak Wa min Shari ghazakim ida wakaf En van al het slechte van de, die, die er bestaat Ja van al het Ida ghazak ja. Want een Sharin Nafsasa ook had, oh ja, en van het slechte van wat wordt ingeblazen op een knoop. In de tijd van Rasul Salam was het zo dat hij werd op hem met een soort voeding gedaan. dat uh, iemand is op de een of andere manier een stukje van zijn haar of een stukje van, van, van zijn persoonlijke bezit gekomen. En er werd toen een knoop van gemaakt, elf knopen. Yeah? En van die elf knopen werden toen te iedere keer geblazen door Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Van een schelle Hazidin, inderdaad? Hazad. En van een slechte, van iemand die jaloers is. Hazid. Hazad. als die jaloers wordt. En dat is dus dat Surat al-Fatihah, Surat al naas en Surat al-Falak uh, af het genoeg zijn om medicijn als medicijn uh, tegen zulke ziekten te gebruiken en ook Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was gewoon om s'avonds voordat hij naar bed ging ja, zijn handen hal samen te maken ja, en hij, hij reciteerde uh, enkele versen uit de Koran naas en falak ja, en dan blies hij nou niet, niet blazen een beetje beetje net als spuwen bijvoorbeeld ja, maar niet, niet echt spuwen met speeksel dikke speeksel oh, nee gewoon oh, tussen glazen blazen en spuwen zeg maar ja, ja en dat hij dan dat over zijn, over zijn lichaam breekt ja, dat deed hij dan drie keren dan moet je eigenlijk voor zo voorstellen een beetje jouw uh, jou, uh, fantasie gebruiken dus als je dat hebt gedaan heb je eigenlijk een soort schild om je heen. Een schild om je heen uh, gemaakt, ja, die jou dan tot de, tot, de, tot de ochtend zouden kunnen beschermen. Misschien is er wel een, een, een denkbeeldige schild die Allah USTHANA uitalen voor ons voor ons maat wanneer je uh, die dua doet. Ja? En tot slot wil ik eindigen met een verhaal van een sahaba die nooit enig afgunst in zijn hart had voor wie dan ook ja Anas ibn Malik radiyallahu anhu heeft gezegd wij zaten op een dag bij de profeet Muhammad sallallahu alaihi wasallam en de profeet zegt kijk daar komt iemand van ahlu Jannah daar komt iemand van het paradijs subhanallah hij, hij loopt nog in deze ja, en de profeet zegt kijk daar nog iemand van het paradijs subhanallah ja en toen zagen ze een man die net de wudu heeft verricht. En hij heeft zijn schoenen aan, te li aan, aan uh, zijn schoenen aan de rechterhand, aan de linkerhand. De volgende dag zei Rasul sallallahu alaihi wa sallam, tegen de sahaba: weer zelf, Kijk daar komt iemand van de jannah. En weer zagen ze net <coughs> klaar met de wudu en zijn schoenen en zijn hand. Op weg naar de salaam. Tot de derde dag zei de profeet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam over deze man dat hij naar de jannah ging. Abdullah ibn Amr ibn Aas wilde graag weten wat er zo speciaal was aan deze man dat de profeet sallallahu alaihi wa sallam zei dat hij van ahlul Jannah behoorde hij bedacht toen een excuus om bij die man te komen slapen en hij zei tegen die man ik heb ruzie met mijn vader en ik heb gezworen dat ik drie dagen lang niet bij hem wil slapen mag ik bij jou deze komende nacht slapen Ahloum wa sahloum kom al bij me slapen maar Abdullah ibn Amr ibn Aas wilde hem bespieden wat was er nou zo speciaal dat deze man tot Agnud Jannah behoorde Ik wil ook doen wat hij doet ja? maar drie dagen lang dat hij bij die man bleef zag hij dat die man gewoon zijn salade hij deed niet extra gebeden hij deed niet extra uh, uh, uh, vasten niks extra's gewoon met als een normale moslim vijf keer per dag en aan het eind zei ik toen Abdullah bin Ahmad ibn Aas gezegd, Wallahi, ik heb eigenlijk een smoesje bedacht om alleen maar bij jou te komen want de profeet heeft gezegd dat jij tot aan hebt gehoord en ik wilde weten wat hij deed thuis maar ik zie dat hij niet veel meer doet dan alleen de dag, vijf, vijf dagelijks gebeden en wat Allah wa jou gedaan heeft gezegd heeft om te doen en toen zei de man Wallahi, wat je me hebt zien doen dat is het enige wat ik doe maar er moet toch iets speciaals zijn waarom jij tot Amujanna behoort zoals de profeet even zegt ze van nee hoor, dit is de enige wat ik doe en toen zei de man er is misschien wel iets en dat is dat elke avond voordat ik ga slapen kijk ik in mijn en zeg en ieder die die dag ik heb ontmoet dat ik geen enkele afkomst tegen die persoon voel ja, ik heb geen hasad tegenover moslims, die iets goeds van Allah subhanahu wa ta'ala hebben gekregen ja, dus toen zei baas: Aba dat is het waarom jij die plaats toebedeeld hebt gekregen en dat zullen wij nooit kunnen dragen het is heel, heel opmerkelijk dat Abdullah dat is, dat is het dat je van Allah hebt gekregen en dat zullen wij nooit kunnen dragen met andere woorden en ieder maakt zich wel eens schuldig aan dit wie kan s'avonds naar bed gaan met een gerust hart en wat er ook die dag jou is gebeurd welke zuster of welke broeder jou ook Kunsten uh, heeft gekregen van Allah Subhanahu wa Ta'ala. jij dan heel diep in je hart niks voor voelt. En ja, dat is heel erg moeilijk. Zoals deze Sahabi heeft gezegd. Mogen Allah Subhanahu wa Ta'ala ons beschermen tegen deze verschillende ziekte. inshaAllah O Allah. Ik vraag je, O Allah, om ons te beschermen. Om ons de imam te geven, O Allah. Dat wij geen wrok en geen haat. En geen afgunst koesteren tegenover onze medebroeders en onze medezichters. O Allah, u bent alwijs en u geeft uw gunsten aan wie u wilt. O Allah, als u ons gunsten geeft, laten die gunsten ons niet een test zijn dat wij onze imam daardoor verlaten. O Allah. Subhana rabbika wa